beste voor jou in de coolblue app. Het is bij PLUS weer tijd voor. inslaan! Alle IGLO maaltijden 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. PLUS. Ja, lieve mensen. pak dat voordeel en scoor die selectiel. Alleen vandaag. Fitbit Activity Trackers nu tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle selectdeals bij bol. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kippi. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet koekoek, De Lulu gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En paarsje sensitief toiletpapier. Pakken van 6 rollen, 2 plus 3 gratis. Jumbo.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 Morgen het Q-Music nieuws van 11 uur door Nu.nl. Met Mart Goedemorgen. De politieke vuurdoop van het nieuwe kabinet Jetten is begonnen. De premier ligt op dit moment zijn plannen officieel toe in de Tweede Kamer. De kern is dat we willen bouwen aan een beter Nederland. Een beter Nederland voor de politieman op straat. De onderwijzer voor de klas, de jonge boer in een melkput. De starter op de woningmarkt, de winkelier in de buurt en veel maar aan. En aan ons de opdracht dat de komende jaren dichterbij te brengen. Zometeen start ook het debat erover. De grootste oppositiepartij, GroenLinks-PVDA, heeft de messen geslepen. Je hoort partijleider Klaver vanmorgen bij WNL. Ik vind wat er nu ligt absoluut niet eerlijk. En eigenlijk al die hardwerkende Nederlanders... die zouden erop vooruit moeten gaan. En zij betalen nu alleen de rekening. Vandaag is het aan de oppositie. Morgen reageert de premier dan weer. Bijna de helft van iedereen die werkt... denkt dat AI hun baan deels of helemaal over kan gaan nemen. Vooral jongeren en hoger opgeleiden blijkt uit cijfers van het CBS. Denk aan programmeerwerk wat een computer op zich ook zou kunnen. Een deel maakt zich er ook echt zorgen over. In Turkije is een straaljager neergestort kort na het opstaan... Een F-16, de piloot, is overleden. Het is nog een groot vraagteken wat er precies is gebeurd. Daar wordt nu in Turkije onderzoek naar gedaan. En in Amerika krijgt de keeper van de nationale ijshockeyploeg de hoogste onderscheiding voor een Amerikaan, de Medal of Freedom. De doelman hield in de Olympische finale afgelopen weekend de ene na de andere puk tegen, waardoor de VS goud pakte ten koste van aardsrivaal Canada. Trump prijst de keeper dan ook als een groot atleet. Wat een special job you did, what special champions you are. Thank you very much. Eerder kregen ook sporters als golfer Tiger Woods en basketballer Michael Jordan deze onderscheiding. Het weer van Weerplaza, lenteachtig, op steeds meer plekken zon, 10 graden op de wadden, tot 19 lokaal in het zuiden. Negen files op dit moment gemeld door Flitsmeister. Eén file met een vertraging langer dan 10 minuten... op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar 13 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Deventer naar Hengelo bij 108,5. De A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 94,3. De Andere kantel bij 100,4. En van Eindhoven naar Weert op de A2 bij 179,1. En van Den Bosch naar Eindhoven bij 127,8. De A4 berg op Zoom richting de Belgische grens bij 242,4. De A7 van Drachten naar Heerenveen... Controle bij 155,3 en de A8 van Amsterdam naar Beverwijk. Controle bij hectometerpaal 4,3. Menno Barneveld. Zo, we zijn terug naar 25 februari 2013 met een viral dansje? Maar eerst Alex Warren en Ordinary.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 is how I need somebody I'm sorry you're not sorry I need to it for life Tonight op Cue Music. Hey, we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 2013. Na 25 februari. Daar kwam die week een nieuw nummer binnen in de top 40. Waar een hele tent omheen zat. De Harlem Shake. Weet je dat nog? Dan zag je eerst een groep mensen. Die stonden dan gewoon een beetje rustig weet je wel, wat te praten of zo. En één uh, iemand danste. En die had al meestal een helm of iets op. Dus die was een eigen soort van onherkenbaar. En wanneer de bas dan kwam, de drop... Dan was er een volgende shot te zien. En dan ging iedereen helemaal los. Nou, dat was op dit moment al. Er <laughs> zijn er duizenden video's van gemaakt. Ja, dat was een beetje een voorlopen van viral gaan met dansen op TikTok. Dit was op YouTube. En dat gebeurde dus op dit nummer. Bauer Harlem Shake stond op nummer 23 in de top 40. En is een van de keuzemogelijkheden vandaag in de top 40 klas. Ik heb ook twee andere keuzemogelijkheden. Op 13 stond Icona Pop samen met Charlie XCX. I love it. I don't care. Drie in de top 40, McLemore en Ryan Lewis. en Thrift Shop. Oh. I'm, I'm, I'm nou, welke vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Damiano David komt eraan. En Michel Tello. Dit is I Soy oh, Nossa, nossa.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 Nossa, a falar, como me als je me maakt, me mata. als je eu te pego, ai, ai, se als je pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te als je ai, se eu te pego, als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 Damiano, David, Tyler en Now Rogers met Talk To Me. Top 40 Nummer 20 afgelopen vrijdag in de top 40. Dan de top 40 van 25 februari 2013. Toen stond Bauer in de top 40 met Harlem Shake. Icona, Pop en Charlie XCX met I Love It. En McLemore en Ryan Lewis met Thrift Shop. Moeilijke keuze. Ik ga voor I Love It, zegt Roos Lakerveld. Marinda die zegt niet het beste lied, maar wel Iconic. Dus ik ga voor de Harlem Shake. Uh, Florin die zegt, lastige keuze zeg maar. Ik ga voor Icona Pop en Charlie XCX met I Love It. Dit is een pittig hoor, ja. maar dan moet ik toch gaan voor Macklemore. Dat is gewoon echt een iconisch nummer. Ja, dit is een moeilijke, maar doe mij maar, drift joh. I love it. Ja, doe maar de Harlem Shake. Ik heb zelfs wel als stagiaire bij de Kruidvat, heb ik een filmpje opgenomen. Helemaal geweldig. Doe maar, I don't care. I love it. Oh, dan zie je ook nog een bericht van Nick. Die zegt speciaal de Q-app gedownload voor dit. Want Harlem Shake moet het toch worden. Echt old school memories. Uh, Nick, dankjewel voor het downloaden van, uh, van de Q-app. Dankjewel voor je stem op Bouwer met Harlem Shake. Uh, het waren alleen net even te weinig stemmen. 21% van de stemmen voor Harlem Shake. 35% voor Thrift Shop. En 44% voor Icona Pop en Charlie XCX. Dus I Love It is vandaag de Top 40 Classic. I Change We're guarded by the fiery dragon I got myself in quite the mess mess, mess De afgelopen zes minuten was even een voorproefje voor hoe het 20 maart gaat klinken. Maal Smit hoorde je en Douwe Bob. En die treden allebei op bij Q-Music Top 40 live in Ahoy in Rotterdam op 20 maart. Lekker. Hey, heb je dat ook? Dat je op zondagavond tegen jezelf zegt... Deze week ga ik echt gezond doen. Maar dat je op maandagavond toch weer met je hand in een zak chips zit. Of uh, op dinsdag aan een succesbroodje. En een half uur later een tiramisu in Ikea. Dat is mij op de een of andere manier overkomen gisteren. Maar goed, Ed Sheeran die schreef er een wereldhit over. Over die keuzes die je maakt aan het eind van de dag. Waar je de volgende ochtend een klein beetje spijt van hebt. Dat nummer heet Bad Habits. En dat hoor je zo. Het zijn uh, de hebben, hebben, hebben, hebben. Uh, hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Geef je terras een frisse look met Karwei. Fantastic groene aanslagreiniger nu 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. En... Nog zo'n hebben hebben hebben deal bij Kruidvat. Nu alle Always discreet 3 plus 2 gratis. Een ongeluk zit in een klein broek, eh, uh, uh, hoekje. Dus ja, op naar. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Met Want haar bedrijf gebruikt de MKB-brandstof Tankpas.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 Alleen deze week nog tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist.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 En de temperatuur is 19 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files, 2 files met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 9 minuten. En op de A37 van Knoop het Holsloot naar Meppen... tussen Zwarte Meer en Duitsland 1 kilometer... En ook daar 9 minuten vertraging. Music, met Lucas en Steve zo, maar eerst Ed Sheeran. Bad Habits. You Every time you come around, you know I can't say no My mind Oaks James met Love on Hold. Ja, ik had het net even over Top 40 Live. Top 40 Live! Ja, dat is een te gekke show in Ahoy. Alle Q-DJ's zijn er. En we gaan awards uitreiken aan nationale en internationale artiesten. En er treden veel artiesten op. Maal Smit had ik net even over. Douwe Bob natuurlijk ook. Maar ook Kensington, Cloud, Bente, Pommelin Thijs, Emma Heesters. En Lucas en Steve, die ik net draaide, die uh, komen ook. Die komen draaien tijdens Top 40 Live. Ik, moet zo, ik kijk er echt wel, echt wel naar uit. Er zijn nog wel wat tickets te koop, dus je kunt erbij zijn. Um, wordt echt een feest. En dit wordt ook echt een feest. Maar dit wordt een verjaardagsfeest. <laughs> ja, ik zie Daniel Poutenstein. Die is jarig vandaag. 55, gefeliciteerd. Ik hoop niet voor hem dat het een bad day is vandaag. Just might. Ik zat Winter voor Liefde te kijken. Dit is niet echt een spoiler hoor, dus geen paniek als je achterloopt. In Winter voor Liefde heb je Hans. En Hans is de oudste deelnemer. Hans is 73, woont al 50 jaar in Noorwegen. Lijkt me echt een hele sympathieke man. En hij had Iris op bezoek, op date. Ze zaten samen op de bank. En hij had dus een muzikale vraag aan haar, zag ik. Wat voor muziek hou jij? Van alles. Van Dire Straits, Van Morrison tot opera. Klassieke muziek, bluff. En jij dan? zal ik het laten zien. Ja, doe maar. Ja, nou, wat, wat denk je dat die aanzetten? Moet je horen. Wat is jouw favoriet uh, muziek? <laughs> ja? Charumen. Ja, ja, dat is toch mooi. <laughs> ja, onverwacht. Ja, ze zetten hier een liveset van Armin aan op tolt Festival. En je ziet daar echt een beetje denken van... hé, wat gebeurt hier nou? En daarna deden ze wel samen een dansje. Dus Armin van Buren, je hoort hem nu op Q-Music... met Dream a Little Dream. Lekker uh, stampen. Zo yeah. is het. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world. It was so easy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 Dave McRae. En what I want. Zo so Alright stop Lunchtime. Met Abici en Nicky Romero. I could be the one erin. Ja, het nieuws komt eraan met Mart. Hoe verloopt de vuurdoop van het nieuwe kabinet in de Tweede Kamer? Ga je zo horen. Ja, en om uh, kwart over twaalf. En nou, dit is de kinderquiz. De kinderquiz. Dit is de Ziggo Dome nu. Maar in november klinkt het zo.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 voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon kozijnen. Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Gillette en Vienes scheermesjes 2 plus 2 gratis. Alfa, Deo en douche 2 plus 3 gratis. En nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.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 Op. Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privézwembad of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op villa 4 unl Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Kijk eens naar buiten? Mis je iets? Inderdaad.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 Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo. Zit jij ook in de knijpen met je ogen fase? Kom dan eens langs bij Pearl en ontvang 100 euro korting op een enkelvoudige bril. Of zelfs 200 euro korting op een multifocale bril. Er gaat een wereld.